Zes uur Glieselot Thomas met het NOS-journaal. In de regio rond de Zuid-Franse stad Toulouse geldt het hoogste terreuralarm. Aanleiding is de aanslag waarbij gisterochtend in een Joodse school drie kinderen en een leraar werden doodgeschoten. Volgens president Sarkozy lijkt het motief achter de schietpartij op de Joodse school racisme. Alle scholen in Frankrijk houden vandaag een minuut stilte om de slachtoffers van de aanslag te herdenken. Het internationaal atoomagentschap heeft een uitnodiging van Noord-Korea gekregen om een bezoek te brengen aan het land. De uitnodiging lijkt een poging om westerse zorgen over het nucleaire programma van Noord-Korea weg te nemen. Vorige week kondigde Noord-Korea aan een lange afstandsraket te lanceren, ondanks eerdere toezeggingen om dat voorlopig niet meer te doen. De ruiming van 44.000 kalkoenen op een pluimveebedrijf in Kelpen-Oler is afgerond. Bij de dieren werd dit weekend een milde variant van de vogelgriep vastgesteld. Het ruimen van de kalkoenen ging niet helemaal volgens plan. Door technische problemen duurde het vergassen van de dieren langer dan normaal. Het ruimingsbedrijf is daarop aangesproken. Bijna de hele oppositie wil opheldering over het arresteren van illegalen. De ministers leers en opstelten hebben daarover afspraken gemaakt met de politie... Volgens Nieuwsuur willen de ministers dat er dit jaar 4800 illegalen worden opgepakt... om die het land uit te kunnen zetten. Dat is 35 procent meer dan vorig jaar. Tot nu toe werd er alleen gejaagd op criminele illegalen. De oppositiepartijen zijn bang dat de zwakste illegalen als eerste het slachtoffer worden. In Kropswolde in Groningen is een boerderij verwoest door een grote brand. De bewoner is nergens te vinden. De brandweer vreest dat hij in de boerderij was toen het vuur uitbrak. De boerderij brandde helemaal uit. De brandweer heeft een kraan ingezet om in de resten van de boerderij... naar een mogelijk stoffelijk overschot te zoeken. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af. Het wordt maximaal 10 graden aan zee en 13 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. De A27 Breda naar Utrecht is nog dicht bij knopput lunetten. Waar de afgelopen nacht werkzaamheden. Er staat nu drie kilometer file. En het treinverkeer ligt stil tussen Den Haag en Delft door een aanrijding. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Het NOS Radio 1 journaal Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is dinsdag 20 maart. Goedemorgen. Frankrijk is in shock en in verhoogde staat van paraatheid... na de aanslag op de school gisteren. Het laatste nieuws erover krijgt u van onze correspondenten. Ron Linker en Frank Renaud, ze zijn in Toulouse. Kiezingscampagnes zijn stilgelegd... en volgens president Sarkozy hebben de aanslagen van de laatste tijd... mogelijk een racistische achtergrond. We praten erover met de Franse politicoloog Laurent Chambon. Dan de universiteiten scherpen de regels aan... voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland om fraude te voorkomen. Sibold Noorda van de Vereniging van Universiteiten... legt straks uit wat er verandert. En Robert Dijkgraaf van de Koninklijke Academie der Wetenschappen reageert. Er is eindelijk duidelijkheid over de toekomst van de dierentuin van Emmen. Die gaat voor veel geld verhuizen. Mark Robin Visser is vanochtend in Emmen. Overleden koptische paus Shenouda wordt vandaag in Egypte begraven. En toch is er vrees dat de uitvaart uit de hand zal lopen. Praten erover met de secretaris van de koptische kerk in Nederland. En journalist Jillis van Balen is bij de koptische kathedraal in Cairo. Koningin Beatrix begint aan haar staatsbezoek aan Luxemburg. In Brabant ruzie je bestuurders over wilde zwijnen. En in kantoorgebouwen wordt heel veel energie verspeeld. Dat er meer. In het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet. Ga dan even naar nus.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op Twitter...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 Exceptionele maatregelen, zegt Sarkozy. Le plan Vigiparaat, het Franse veiligheidsalarm, krijgt de kleur dieprood. Volgens Sarkozy lijkt het motief achter de schietpartij op de Joodse school racisme. Correspondent Ron Linker. We weten niet welke aanwijzingen de Franse regering heeft om uh, die hoogste staat van paraatheid uh, in te stellen. Uh, verschillende Franse media speculeren. Sommigen schrijven bijvoorbeeld dat de dader misschien wel gezocht moet worden in de hoek van de neonaties. Anderen hebben het over dat het misschien wel een moslim-extremist is. De eerlijkheid is dat dat giswerk is zolang we het motief van de dader niet kennen. Veertien eenheden van de oproerpolitie zullen de komende tijd actief zijn in het gebied rond Toulouse. Sarkozy zei dat er alles aan gedaan moet worden om de dader te pakken. Bij twee aanslagen vorige week met hetzelfde wapen kwamen drie militairen om. De politie vermoedt dat het om dezelfde dader gaat. In Kroopswolde in Groningen is een boerderij verwoest door een grote brand. De bewoner is nergens te vinden. De brandweer vreest dat hij in de boerderij was op het moment dat de brand uitbrak. Nou, Eerst zijn we natuurlijk bezig geweest met het blussen van de brand uh, vannacht. Dat heeft uh, enkele uren geduurd. En om vier uur zijn we gestart naar uh, het zoeken naar een mogelijk stoffelijk overschot. De bewoner. En uh, die is niet getraceerd, dus we houden er rekening mee dat... De persoon mogelijk aanwezig was op het, moment, op het moment dat de brand uitbrak. De melding kwam rond half één vannacht en brandweerkorpsen konden niet voorkomen dat de boerderij helemaal uitbrandde. Brandweer heeft nu een kraan ingezet om in de resten van de boerderij naar het mogelijk stoffelijk overschot te zoeken. Het kabinet heeft opzettelijk niet alle kosten vermeld die nodig zijn om in 2028 de Olympische Spelen naar ons land te halen. Dat blijkt uit ambtelijke stukken die RTL Nieuws heeft opgevraagd. In de Tweede Kamer is bezorgd gereageerd, bijvoorbeeld door SP-Kamerlid Renske Leijten. Als er nu al niet uh, eerlijk wordt gesproken over de bedragen, dan nou heb ik er geen vertrouwen in dat het in 2016 wel eerlijk zal zijn. Het is net geen liegen, maar het is wel onvolledig informeren en dat is ook wel een zonde uh, richting de Kamer ook gedoogpartner PVV maakt zich zorgen over de gang van zaken. Kamerlid Richard de Mos. Als je draagvlak wil creëren onder de bevolking... dan denk ik dat je juist bewust wel heel erg duidelijk moet zijn met de cijfers. En dat die cijfers nu eigenlijk bewust zijn weggelaten. Het gaat dan over een investering van 8 miljard euro... volgens het ministerie van Financiën. Ja, daar ben ik wel van geschrokken. Met die investering van 8 miljard zou ook nog wel eens een verlies geleden kunnen worden van 1,8 miljard euro. Ministeries van VWS en Infrastructuur en Milieu wilden dat die bedragen stil zouden worden gehouden. De Tweede Kamer wil nu opheldering van minister Schippers. De gemeenteraad van Emmen heeft ingestemd met de verhuizing en uitbreiding van Dierenpark Emmen. Volgens het gemeentebestuur is een nieuwe dierentuin van groot belang... voor de werkgelegenheid in de regio. Wethouder Bouke Arends noemt de plannen een geweldige impuls. Het is zeker geen weggegooid geld. Het is een investering in de toekomst, in de aantrekkelijkheid van, eh, van Emmen. Het project dat in totaal 200 miljoen euro kost, kreeg een ruime meerderheid. Maar critici zijn bang dat het project Emmen aan de financiële afrond brengt. Hoogleraar Economie Jan Oosterhaven. Zo heel geleidelijk aan neem je allerlei deelbesluiten op momenten dat je nog... Geen zicht heb op wat de totale kosten en, uh, en opbrengsten zullen zijn. En dan is het in de politiek zo, dan kan je het heel moeilijk verkopen om later te zeggen. Nou, nou ik meer weet, denk ik dat het toch niet zo verstandig is en moeten we stoppen. Tegenstanders van het plan zien meer in een renovatie van het dierenpark. dat al jaren kampt met teruglopende bezoekerscijfers. Het nieuwe park moet jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers trekken om rendabel te zijn. Nu zijn dat er 700.000. De toezichthouder op de woningcorporaties gaat strenger controleren. Dat zegt Jan van der Molen, directeur van het Centraal Fonds Woningbouw. Aanleiding is de Vestia-affaire. Vorige maand dreigde de grootste woningcorporatie van het land failliet te gaan... door speculatie met derivaten. Volgens Van der Molen is er te weinig aandacht geweest... voor complexe financiële constructies. Ik heb niet het gevoel dat ik gefaald heb, maar ik heb wel het gevoel dat we misschien iets minder naïef hadden moeten zijn. We hebben te veel gekeken naar de activiteiten als projectontwikkeling... risicovolle projecten, grondposities, verbindingsstructuren. en even eh, te weinig aandacht gehad voor het vraagstuk van de derivaten. Uit het verslag van het Centraal Fonds Woningbouw blijkt... dat drie corporaties onder verscherpt toezicht staan. Een van die drie is Vestia. Welke de andere twee zijn, dat wil Van der Molen niet zeggen. Mogelijkheden om energie te besparen worden vaak onvoldoende benut... blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur Jones-Lang Lassalle. Mogen dan in Nederland heel veel duurzame kantoorgebouwen neergezet worden? Veel energiewinst levert dat nog niet op. Zou zeker 20% extra kunnen worden bespaard. Al dus onderzoeken Jack Bressers. Vergelijkt u het maar met bijvoorbeeld een, een energiezuinige auto... waar u continu plank gas mee rijdt... dan haal je de profijt van de energiezuinige auto er ook niet uit. Pressers pleit er verder voor dat als er mensen overwerken... dat ze dat op één verdieping doen. Dan kan op alle andere verdiepingen in het gebouw het licht uit. Jones Lang LaSalle onderzocht ruim 270 gebouwen. Dan naar de beurzen. In Europa zijn ze de nieuwe week rustig begonnen. In Amsterdam sloot de AIX nagenoeg onveranderd. Beurzen van Londen, Frankfurt en Parijs noteerden een lichtverlies. Op Wall Street is de goede lijn van vorige week doorgetrokken. Het kwam vooral door het technologieconcern Apple. Dat voor het eerst sinds 1995 aankondigde dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Het aandeel Apple kwam voor het eerst boven de 600 dollar uit. Mede daardoor steeg de Nasdaq met bijna 1%. De Dow Jones eindigde licht hoger. In Japan. Wordt inmiddels weer gehandeld. De Nikkei opende heel licht in de plus. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is tien over zes en over vier minuten is het officieel lente. Ja, die begindatum valt niet altijd op de 21ste van de maand, zoals vaak wordt gedacht. Dinsdag 20 maart is het vroegste begin van de lente sinds 1896. Dat moesten we maar vieren. When I was young, I lived in a world of dreams Of moods and myths and illusionary schemes Though now I'm much more grown up I fear that I must own up To the fact that I'm in doubt of What the modern cynics shout of They say it's spring This feeling light as a feather They say this thing This magic we share together Came with the weather too They say it's May That's made me daft as a daisy It's made, they say It's made the whole world this crazy Heavenly, hazy, hue. must be something more than a season of thing Could it be spring Those bells that I can hear ringing It may be spring But when the robin stops singing You're what I'm clinging to Though they say it's spring It's you If poets sing Then when our hearts empathize Lights are pathetic, but I'm poetic too. They say it's spring for lovers, there's where the lure is, the evil thing for which September the cure is. This they are sure is true, though I know that it's so that my fancy may turn in the spring with the right one inside one can find a perpetual thing Did I need spring? Aaron McKeown hoorde u met They Say It's Spring. Dan zal het wel zo zijn. Ja, op dit moment zelfs. Precies. Oh, ja. we zijn zover. over zes. Ja. Heerlijk. 15 minuten over zes. U luistert naar de NOS Radio. 1 journaal. Wij gaan naar Mark Robin Visser. En die, lieve mensen, die heeft zijn dag vandaag. Al weken loopt hij te zeuren. Als het rond is, mag ik er dan heen. Nou, het is zover. Morgen het goedemorgen. Ja, uh, goedemorgen. Dag Lara, zeg ik. Ik zeg dag vogels, dag bloemen, <laughs> dag Diepo. vissen, uh, dag uh, bavianen... dag babyhaaien, dag penguins. Groeten uit Emmen, nu alvast. Want ik ben er, ik ben er en ik mag er straks, uh, straks in, in het dierenpark. Ik wist dat het zou gaan gebeuren, ik wist dat het besluit genomen zou worden... en inderdaad, ik dacht, als het dan zover is... Laten we dan ook gaan. En dan gaan we nog eens een keer kijken hoe het hier op de oude locatie in Emmen is. Dat wereldberoemde dierenpark dat een beetje in onmin is geraakt. En hoe dat dan straks uh, uh, vanaf 2015, 2016 uh, gaat worden. En ik zeg dus ook dag 200 miljoen euro. Want uh, daar hebben we het over. Het is een peperduur project mensen. En uh, of we dat geld ooit terugzien en in welke vorm. Dat moet je natuurlijk allemaal maar afwachten. Gisteravond was het dan zover. Je mag... Wat je er ook van vindt, spreken van een historisch moment. En in de gemeenteraad van Emmen ging dat gisteren zo. De heer Pekelsma. Voor. De heer Ruwe. Voor. De heer Bijlsma. Tegen. De heer Greving Tegen. Mevrouw Vrolijk. Tegen. Dan is het raadsvoorstel, finale besluitvorming DPE Next met 25 voor en 13 tegen aangenomen. Al dus besloten. No, nou, en als je dan denkt, wat betekent DPE Next nou weer? Nou, dat zal ik even uitleggen. DPE, dat is de D van Dierenpark. De, de P ook van Dierenpark en de E van Emmen. En Next, nou ja, dat is natuurlijk de Next Generation, hoe je het noemen. Dierenpark 2.0. Maakt allemaal niet uit. In ieder geval, uh, uh, het is afgehamerd, het is gebeurd. En uh, daarom vanochtend dus uh, uit Emmen... Ook nog even iets leuks. Willen jullie nog iets leuks, Marcel en Lara? Ook vanwege de lente? Tuurlijk. Past er heel goed bij. Even terug naar 1965. Al is het winters in de natuur. De zebra's van het Noorderdierenpark in Emmen... zijn in het minst niet verbaasd over het weer. Dat geldt niet voor de kleine lama. Want geen lama rekent erop in december geboren te worden in Drenthe. Het diertje houdt het voorlopig dus maar op zijn zorgzaam lama-maatje. Wat zijn lama paas soms over de muur brengt van drift... ...omdat hij zijn kind nu al te groot vindt voor dat vrouwige kwebbel. Er is nog een vader in Emmen die uitstekend kan springen... ...en die met enige achterdocht de opvoeding staat van zijn kroost dat een maand oud is. Het is een vierling van Sumatraanse koningstijgers. Hun moeder neemt ze telkens in de moedergreep waar geen tijger tegenop kan... ...en verhuist ze onophoudelijk van een veilige plek naar een nog veiliger plekje en weer terug. Ach ja, van een veilig plekje naar een nog veiliger plekje en weer terug. Het was in december trouwens, sorry. Nou ja, goed, maakt niet uit. Het is lente, hoe dan ook. Eh, we gaan eh, met het dierenpark van een veilige plek naar een nog veiliger plekje. Eén probleempje, Marcel en Lara. Er is hier in Emmen een paaltje. En dat paaltje dat staat omhoog. En er brandt een rood lampje bij. Dus voorlopig kunnen we het terrein nog niet op. En ik ga hier nu bij dat paaltje staan, wachten... Tot het lampje op groen gaat en het paaltje naar beneden. Misschien als er iemand in Emmen is die meer van dat paaltje weet... dat hij zich nu even bij dat paaltje wil komen melden. Dan Kijk. kunnen we verder. Ik heb er zin in. Het is bij deze gemeld en nu wachten tot het paaltje omlaag. Tot straks. Maar ik hoop even de Palestijnse gebieden gaan we het over hebben. Want uh, als we het daarover hebben, dan gaat het altijd over problemen. Over geweld en over het conflict met Israël. Nederlander Stefan Sepesi, die vijf jaar werkte voor de Europese Unie... en de Verenigde Naties, wil ook eens een andere kant laten zien. En schreef er een wandelboek over. Lekker lopen door de bezette gebieden. Kan dat dan zomaar? Jazeker. Correspondent Monique van Hoogstraat probeert het zelf uit. Startpunt, het Palestijnse dorpje Sebastia. We will start.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 Dan naar Griekenland, het jaarlijkse documentairefestival in de Noord-Griekse stad Thessaloniki kende een record aantal Griekse inzendingen dit jaar. Vaak was het onderwerp de crisis in eigen land, maar ook structurele problemen zoals illegale migratie en milieuvervuiling. Eén ding hadden de documentairemakers gemeen, ze zijn creatief en positief in een moeilijke tijd. Bende, Thessera... 3 2 1 We Try to to start something new and creative and we wanted to prove that you can do something like this and especially in time of crisis this is the way to solve your problems and the crisis Nina Maria Pascalido en collega Nikos Katsounis op buitenlandse filmacademies opgeleid vormden een collectief waarin zij jonge Griekse fotojournalisten opleiden tot filmmakers hun project, The PRISM, is een verzameling van mini-documentaires met weinig middelen gemaakt en te zien op hun website. De jonge mensen waarmee wij werken willen verandering. Niet door geweld, maar door hun werk en ideeën. It's not the same picture wat we hebben. I was living 6 years in Greece En Vasilis um he is a half Greek and he always... We didn't do something extraordinary. We just recorded what is what every Greek knows. Voyagis en Muskan Errari die in Duitsland woonden, ...maakten zich ongerust over de stigmatisering van de Grieken in de Duitse media. Ze maakten spontaan hun message from Greece. het is, we are very, very small team. It's me and Vasili, ja. we do all the work. Uh, we zijn met z'n tweeën, dus uh, we hebben niet een heel team nodig met een cameraman, een geluidsman, een editor en noem maar op. Uh, we hebben gewoon zelf gefilmd en we hebben uh, in eerste instantie alles zelf betaald. Yeah. The shootings and we shootings en we gebruikten We oh, but slowly, slowly, uh, our money be and also... en Vasili's gebruikten een crowdfunding platform om het geld voor de promotie bijeen te krijgen. De trailers van de film werden op internet gezet en mensen konden 5 tot 250 euro storten als ze hun initiatief wilden steunen. En dat lukte. You speak with people. You smile a lot, and you try, <laughs> you try to persuade the people that you have a nice. We product. have the flyers, we have the posters, uh, networking, and zeg uh, dat is natuurlijk het idee van van onze van het festival hier. Je ontmoet mensen. Je bent vriendelijk. Je lacht, en je probeert je producten verkopen. En er zijn er ook nog filmmakers die wel een goed idee hebben... maar ook ondervonden hoe moeilijk het is om het van de grond te krijgen. Zoals Nicolas stations. Het wordt moeilijker en moeilijker... Het... Het is een beetje vreemd en ook bijna onmogelijk om nu bij de overheid aan te kloppen voor geld. Nicholas en zijn mede-filmmakers hebben geluk. Ze zijn uitverkoren voor het forum van het Europese documentaire netwerk. Ze volgen een cursus waarin ze leren hun film te presenteren voor een forum van tv- en filmproducenten. Maar aan de andere hand, I think also I I see a Over Jensen werkt al jaren uh, voor het Europese documentaire netwerk en heeft vooral uh, de ontwikkeling van de Griekse documentaire gevolgd. Die leek de afgelopen jaren tot grote bloei te komen. Maar de financiële crisis zorgt voor veel problemen. We weten dat er internationale belangstelling is voor Griekse documentaires. We brengen ze in contact met financiers en met Europese televisiekanalen. Financing en co-productions with broadcasters from the rest of Europe. Optimisme dus op het documentaire festival in Thessaloniki. Je hoorde een bijdrage van Connie Keesen. Het NLS Radio 1-journaal. Sport. Het conflict van handbalster Maura Visser met bondscoach Henk Groener is nog lang niet uit de wereld. Visser mist niet alleen de oefenstage in Papendal... maar ze gaat ook niet mee naar het olympisch kwalificatietoernooi in Spanje. Groener zit geen mogelijkheid het probleem, dat stamt van het WK eind vorig jaar... op tijd uit de wereld te helpen. Hij legt het uit. Ik heb deze keuze gemaakt en die keuze maak je niet zomaar. Er zijn dus ernstige overwegingen aan vooraf gegaan om hiertoe te komen. En uh, dat gaan we ook wel weer oplossen met elkaar. Alleen hebben we daar nu de tijd niet voor. Maar wacht even, wat is er nou precies gebeurd op dat WK? Visser ligt een tipje van de sluier op. Ja, op het moment dat, dat uh, je verliest en uh, die droom van de Olympische Spelen eventueel die, die valt uiteen. Dan is het voor een topsporter denk ik dat moment dat je beseft van nou het wordt het niet meer. En uh, ja op dat moment heb ik op een bepaalde manier gereageerd wat, wat misschien niet goed is. Maar ik denk als je met een bepaald doel bezig bent en je behaalt dat niet. Dan, dan zit daar enige logica ook in dat je kan reageren. Ze snapt trouwens wel dat groene problemen had met haar gedrag op het WK. Ja, nou ja, er is ook wel wat aan de hand. Tuurlijk ik bedoel ik kan niet zeggen dat ja, ik begrijp het niet en uh, ja, er is niks gebeurd. Tuurlijk is er wat gebeurd, maar uh, ja, ik, ik hoop gewoon dat we samen tot een oplossing kunnen komen en. Uh, dat we uiteindelijk daar als team staan op, op, die, op dat olympisch kwalificatietoernooi. Visser heeft dus de hoop nog niet opgegeven... om op dat olympisch kwalificatietoernooi te spelen. De vrede zal dan wel voor mei moeten worden getekend... want dan wordt dat toernooi gespeeld. Naar het voetbal dan. Trainer Ton Lokhoff heeft zijn contract bij VVV Venlo verlengd. Hij heeft bijgetekend tot en met het seizoen 2013-2014. Lokhof nam het in januari over van de ontslagen Klende Boek. Toen stond de club nog laatste in de eredivisie. Nou, inmiddels is VVV geklommen naar de 16e plaats. Lokhof voelt zich thuis in Venlo. Dat is de belangrijkste reden dat hij wil bijtekenen. Ja, het is vaak een club. Het heeft eventueel mee eigen kranten te maken. Je hebt, ik heb bij verschillende clubs gezeten, ook in het buitenland. Uh, je komt daar binnen, je kijkt daar en, en, en je gaat met je ploeg aan het werk, met je staf. En, ja, dan, dan heb, je, heb je het gevoel en, en vaak uh, beslis ik dingen op mijn gevoel. En dat gevoel was eigenlijk vanaf de eerste dag goed het werk. Uh, het werk met collega's, het werk met de groep. Ja, en dan, uh, dan merk je dat, dat, uh, dat het goed zit. En gelukkig ook van, uh, van de club zelf. Ja, en dan kom je tot, uh, tot deze beslissingen. Ja, en het gaat iets beter met voetballer Fabrice Mouamba. Speler van Bolton Wanderers kreeg afgelopen zaterdag... tijdens de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur... u weet dat een hartstilstand en ligt sindsdien op de intensive care. Inmiddels kan hij weer zelfstandig ademen... en kan hij ook armen en benen bewegen. En volgens een vriend zou hij zelfs alweer wat woorden hebben gesproken. Radio 1, het NOS-journaal.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 De toezichthouder op de woningcorporaties gaat de leden strenger controleren. De directeur van het Centraal Fonds Woningbouw zegt dat... naar aanleiding van de affaire met Vestia. De grootste woningcorporatie van Nederland kwam vorige maand... in grote problemen door speculaties met financiële producten. Het Internationaal Atoomagentschap heeft een uitnodiging van Noord-Korea gekregen... om een bezoek te brengen aan dat land. De uitnodiging leidt een poging om westerse zorgen... over het nucleaire programma van Noord-Korea weg te nemen. Vorige week kondigde Noord-Korea aan een lange afstandsraket te lanceren... ondanks eerdere toezeggingen om dat voorlopig niet meer te doen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag en ook de komende dagen zien het droog en vrij zonnig uit. En daarbij wordt het geleidelijk ook warmer. Nou, op dit moment is het op de meeste plaatsen helder en de temperatuur loopt uiteen van een graad of 6 aan zee tot waarde rond het vriespunt in Limburg. Nou, de komende uren kunnen hier en daar nog een paar mistbanken ontstaan, maar na zonsopkomst zullen die ook weer snel verdwijnen. Nou, de ochtend verloopt dan ook verder zonnig. Vanmiddag ontstaan er, net als gisteren, weer wat stapelwolken en het blijft overal droog. In het noorden komt overigens de meeste bewolking voor vandaag. Het wordt vanmiddag een graad of 10 aan zee tot 13 à 14 graden in het binnenland. En daarbij staat er overdag een meest matige wind uit het zuidwesten, die later op de dag wat meer westelijk wordt. Vanavond in vannacht dan is het helder en koelt het af naar gemiddeld een graad of drie. Er is tegen de ochtend dan weer kans op een paar mistbanken. Kijken we naar morgen. Woensdag belooft dan ook weer een zonnige dag te worden. De maxima komen dan rond 15 à 16 graden uit. ANWB ah, verkeersinformatie. Op de A7 vanuit Horen naar Zaandam staat al 6 kilometer file bij Purmerend. En op de A12 vanuit duitsland naar Arnhem, tussen Westervoort en Arnhem-Noord 3. Ook 3 kilometer op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht, tussen Knobbut Everdingen en Nieuwegein. Werkzaamheden daar van afgelopen nacht waren een beetje uitgelopen, maar nu is de weg weer helemaal vrij. Op de A28 naar Utrecht staat tussen Hoeverlaak en Luister ook 3 kilometer. En er rijden geen treinen tussen Den Haag en Delft. Dat komt door een aanrijding. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Hallo nu?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 De VARA zendt daarom deze week drie mensenrechtenfilms uit. Morgen Heart of Janine, donderdag Tibet in Song... en vrijdag Mindit, The Children of the Yearbakker. 20, 21 en 22 maart Movies That Matter bij de VARA op Nederland 2. Bekijk ons verhaal op atloncardi's.nl Van 1916 tot 2016 in 2,5 minuut. Goedemorgen, het is uh, drie minuten over half zeven uur. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De toezichthouder op de woningcorporaties gaat de controle aanscherpen, zegt de directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, Jan van der Molen, naar aanleiding van de Vestia-affaire. Vorige maand dreigde de grootste corporatie van Nederland bijna failliet te gaan door speculatie met complexe financiële producten. Van der Molen erkent dat hij ook steken heeft laten vallen. In het jaarverslag dat vandaag verschijnt, belooft hij de toezichthouder althans beterschap. Traditioneel zaten wij altijd te kijken naar de vermogenskant van corporaties. Dus hoe ontwikkelen die vermogen zich, kunnen ze blijven investeren de komende jaren. En in 2010 kregen we door dat er ook nog een ander vraagstuk was, dat was derivaten. Eigenlijk keek u wat meer naar de traditionele kant van de volkshuisvesting, namelijk het bouwen van woningen. En misschien te weinig naar de gewone bedrijfsvoering hebben ze voldoende geld in kastje. We keken vooral naar de activiteiten en dan speciaal nog naar de risicovolle activiteiten. Ik denk dat we inderdaad wat later dan misschien de bedoeling was geweest... hadden gekeken naar wat er ook aan derivaten en dat soort producten zaten. Heeft u dan gewoon zitten suffen? Heeft u niet goed opgelet? Nee, het is geen kwestie van suffen, het is een kwestie van prioriteiten stellen. We hebben heel erg gekeken naar opnieuw die activiteiten. Risicovolle projecten die traditioneel liggen in de lijn van corporaties. En twee vorig jaar heel duidelijk gezegd, we gaan ook kijken naar die derivaten. Maar de derivatenproblemen zijn echt van de laatste twee, tweeënhalf jaar. Maar toch roepen veel mensen, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Die vraag heeft u zichzelf ook gesteld natuurlijk. Er zijn twee dingen die een rol spelen, denk ik. Eén, het gaat om heel veel partijen die hierbij betrokken zijn. Uh, daarbij gaat het voor mij alle duidelijkheid niet om het afschuiven van de verantwoordelijkheden. Ik bedoel, als de verantwoordelijkheid aan te wijzen is, dan ga ik daar staan. Het tweede wat een rol speelt, is, ligt alle informatie duidelijk in de jaarverslagen uh, en is het daaruit te halen? Nou, dan moet je constateren dat op dat vlak nog wel enige verbetering mogelijk is. Want u bent gewoon de toezichthouder, u had het moeten zien. Nee, klopt. Maar een toezichthouder heeft per definitie een informatieachterstand. informatie over derivaten zie je altijd in jaarverslagen. Die jaarverslagen komen een half jaar later uit dan, uh, dan het jaar waarin het gespeeld heeft. En bovendien zijn er heel veel partijen bij betrokken. Ik bedoel, er is een rechtspersoon waar een bestuur zit, een raad van commissaris, er is een accountant. Er zijn banken betrokken, er zijn overheden betrokken. En dan is het denk ik ook niet goed dat je alleen maar kijkt naar de overheid. Het is goed dat je alle partijen bekijkt. Nou, De Tweede Kamer heeft gevraagd om een feitenonderzoek. Dat feitenonderzoek komt er. En dan moeten we maar kijken waar de verantwoordelijkheden lagen.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 Heeft u het lek nu boven eigenlijk? Want we hebben die affaire gehad met Vestia. We hebben zelf een onderzoek gedaan als NOS. En dan blijkt zeg maar, wat andere corporaties hebben... dat dat van een totaal andere orde is... en dat de risico's dus ook van een andere orde zijn. Er zijn twee vraagstukken die een rol spelen. We waren vorig jaar al begonnen met het onderzoek bij alle corporaties over wat met derivaten aan de hand is. Dat is in die zin niet anders als we gedaan hebben met integriteitsonderzoek of met verbindingonderzoeken. Wat we zagen is dat bij 148 corporaties sprake is van derivaten. Maar Vestia is wel degene die de kroonspant in omvang van de risico's en de omvang van de portefeuille. Nu blijken er ook nog steeds corporaties te zijn die eigenlijk uh, te grote schoenen aan hebben, te grote projecten uh, opnemen en daardoor in de financiële problemen komen. Als ik het goed heb zijn dat dat zes geweest vorig jaar. Klopt, die hebben we inderdaad onder verscherpt toezicht gesteld. En daar vinden op dit moment uh, maatregelen plaats om te zorgen dat die risico's naar beneden worden gebracht. En dat de corporaties hun eigen structuur van besluitvorming en risico's nemen gewoon fors bijstelt. In het jaarverslag staat er dat er ook drie grote corporaties onder verscherpt toezicht staan. Eén daarvan, die kennen we, neem ik aan, dat is Vestia. Wie zijn nou die andere twee? Daar ga ik op dit moment in deze fase nog geen uh, mededeling over doen. En waarom niet? Omdat het de bedrijfsvoering van de corporaties kan schaden. En wij liever dan geen uitspraken doen over individuele corporaties. Het is een ander type verhaal dan bij Vestia. Heeft het dan te maken met de grote investeringen? Ik denk dat het dichter bij die kant komt dan bij de vraagstukken van rond derivaten. Dus dat horen we volgend jaar een keer? Dat zal ongetwijfeld later bekend worden. Hij wil er meer niet over zeggen. Jan van der Molen, de directeur van het Centraal Fonds Volkshesvesting. Gert-Jan Dennekamp sprak met hem. U ziet ze vaak langs de snelweg, torenhoge kantoorgebouwen... ook uh, s'avonds vaak fel verlicht... terwijl de meeste medewerkers waarschijnlijk lang thuis zitten aan het eten. Verspilling heet dat, verspilling van energie. Vastgoedadviseur Jons Lassal deed hier onderzoek naar... en kwam tot schrikbarende conclusies, merkte Jeroen Schutheiser. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Mag het licht uit? Ik reed net over de A10 bij Amsterdam, de Zuidas noemen we dat... En een licht dat daar nog brandt in die torens. Jacques Bressers van Jones Lang lassalle Zou er zoveel overgewerkt worden? Nou, eh, ik, dat lijkt me sterk dat er zoveel mensen dan nog aan het overwerken zijn. U heeft 270 gebouwen eh, bekeken, geanalyseerd. Wat je ziet is dat als het potentie van het gebouw energiezuinig is... dat dat dus nog niet wil zeggen dat het dan ook energiezuinig gebruikt wordt. Vergelijkt u het maar met bijvoorbeeld een, een energiezuinige auto... waar u continu plank gas mee rijdt. Dan haal je het profijt van de energiezuinige auto er ook niet uit. Wat voor dommigheden bent u tegengekomen? Dat zijn hele eenvoudige werkafspraken die je kunt maken. Dat de laatste die een verdieping verlaat, dat hij de lampen uitdoet. Dat heeft te maken met gewoon de verwarming vol aan laten staan en dan ondertussen een raam ook nog open gaan zetten, omdat het zo warm wordt. En u zegt, als er overgewerkt moet worden in zo'n groot gebouw, zet al die mensen bij elkaar op één verdieping. Onzinnig om voor tien man die die avond nog willen gaan werken... om dan het hele gebouw uh, uh, helemaal te verwarmen. Dan moet ik uh, al mijn spullen oppakken en dan moet ik naar de vijfde etage? Da daar moet wat inspanning voor gedaan worden. Aan de andere kant, als je ziet het verwarmen van een kantoorgebouw... in de, in de avonduren zijn de duurste uren die je ook hebt. Dus te gebruiken gaat daar ook heel veel voordeel van, van ervaren. Want het scheelt ze enorm in hun, in hun energiekosten. Dan hebben we hebben het nog niet eens over alle pc's die nog aanstaan. Je kunt het over pc's hebben. Zorg ervoor dat alle apparatuur die bijvoorbeeld in het kantoor aanwezig is, dat, dat energiezuinige apparaten zijn. De, de printers, koffiemachines, dat soort dingen. Zodat daarmee het totale verbruik van dat gebouw naar beneden gebracht wordt. Hoeveel gooien we over de balk? Als u het mij vraagt, dan denk ik toch zeker dat er 20% zomaar bespaard moet kunnen worden. Art van der Hoeven van Transavia. Met hem loop ik in dit gebouw op Schiphol Oost. En er zijn. Hey, wat gebeurt er nu? Ja, nu gaat het licht aan, omdat wij hier uh, de afdeling oplopen. Zo simpel, hè? Zo simpel is het, ja. Hoe oud is dit gebouw? Dit gebouw is uh, twee jaar geleden in gebruik genomen. En vanaf het begin al met dit systeem? Ja. Nou, dat bespaart natuurlijk enorm veel. We hebben wel een vergelijk gemaakt met ons vorige pand. En we besparen zeker 25% op, uh, op energie. Wat zit er nog meer op en aan? Een warmte-koude opslag in de, in de bodem. Wat en... betekent dat? Dat betekent dat wij in de zomermaanden de warmte die, uh, die wij opnemen met het gebouw... Die, uh, die stoppen we diep in de grond. En in de wintermaanden, als we die warmte nodig hebben, dan halen we dat eruit. En daarmee uh, verwarmen we het gebouw. Zonnepanelen heeft u ook op dak? Duizend vierkante meter zonnepanelen op het dak. Hebben we het dan wel? Nee, we hebben een grijs watersysteem. Voor de tuin? Dat is uh, voor de toiletten. Oh. Dus wij spoelen de toiletten met regenwater. Dat is volgens mij hartstikke schoon water. Het uh, komt waarschijnlijk omdat het de laatste tijd te weinig uh, geregend heeft uh, voor dit uh, systeem. Want anders wordt er gewoon water. Anders wordt er gewoon uh, met, met uh, leidingwater uh, gespoeld. We gaan nu even met de lift naar beneden. Nou, als we met de lift naar beneden gaan en we zijn zwaarder dan het contragewicht van de lift. Dan levert uh, het systeem van de lift energie terug aan het gebouw. Dus de kunst is met de trap naar boven. En met zoveel mogelijk mensen met de lift naar beneden. Het hangt van snufjes aan elkaar hier. Is dit de compensatie van die uh, smerige vliegtuigen? Dat valt heel erg mee. We hebben de meest uh, milieuvriendelijke vliegtuigen... die er uh, op dit moment te koop zijn op de markt. Uh, natuurlijk doen wij er alles aan om, uh, om daar waar het kan uh, te compenseren. Dus u bent goed bezig hier? Wij zijn goed bezig. Jeroen Schutteijzer dit verslag langs uh, dat uh, kantoorgebouw. Vastgoedadviseur Jones Lang al dit onderzoek naar energieverspillende kantoorgebouw. Het hebben we hebben over roeier Diederik Simon. Hij is bijna 42, maar nog lang niet versleten. Hij kwalificeerde zich bij selectiewedstrijden in Italië voor de vijfde keer voor de Olympische Spelen. En daarmee evenaart hij het roeirecord van Nico Rings. Simon en Rings wonnen in de Holland 8 samen goud bij de Spelen van 1996. Slag even even naar Niemeyer, bracht de twee samen om te praten over de opvallend lange loopbaan van Diederik Simon. Ja hoor, het gaat een gouden plak voor Nederland worden. Nee, ik vind het heel prettig dat het nu rond is. Ik, ik vond de, de afgelopen periode vond ik niet uh, de meest uh, nuttige voor mij. Maar goed, het ging me goed af uiteindelijk en uh, ik ben blij dat het achter de rug is en dat we nu echt heel geconcentreerd met die ploeg aan de gang kunnen gaan. De eerste gouden plak van Nederland met Duitsland op het zilver. Ja, Diederik is echt een, een sportman in, in, in hart en nieren. En kijk, zolang als ik, als ik hem al ken, toch de, de, de hoeiwereld verbaasd met, met, met wat hij allemaal kan. We hebben er naartoe gewerkt. Ze hebben alles gegeven wat ze hadden. Ze hebben alles opzij uh, gegeven. Hoe bijzonder is het om voor die vijfde keer te gaan? Uh, ik, als ik er zo over nadenk ik dat ik tot een select groepje behoor, dan, dan dan vind ik het ook wel heel bijzonder. Maar voor mij voelt het niet uh, als iets heel bijzonders. Ik, ik doe gewoon wat ik al die andere keren eigenlijk ook deed. Het is gewoon trainen voor de Olympische Spelen. En dat doe je keer op keer weer. En... Als je het maar lang genoeg volhoudt, dan, dan kom je bij die vijfde keer uit. Het verandert ook wel een beetje. In het begin dan is, het, is het een uitdaging dat je daar voor het eerst heen gaat. En dan is het allemaal nieuw. En dan wil je allemaal ontdekken en leren van anderen. En nu heeft dat weer een andere betekenis. Nu vind ik het meer een uitdaging om dat nog... ...op mijn iets hogere leeftijd nog uh, op niveau vol te houden. Is het dan zo dat je per se voor het goud gaat uh, en dat het anders is mislukt? Hoe, hoe, hoe zie je dat? Je, je weet nooit of je medaille gaat winnen, maar op zich vind ik het al een uitdaging... ...om de weg ernaartoe om dat, uh, te bereiken. En dat is voor een deel gelukt. We gaan erheen, de boot heeft zich geplaatst. Ik heb mezelf in die boot geroeid. En het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn als we uiteindelijk dat kunnen bekronen met een medaille. Dat, dat zou fantastisch zijn. Dat, dat zou het mooiste zijn natuurlijk, dat je, dat je 16 jaar geleden goud haalt en dan nu weer. Dat zou natuurlijk uniek zijn. Maar goed, daar moeten we nog een hoop voor doen. Nederland nog steeds op goud. Nederland op goud. Op de tweede plaats. De Russen op de derde plaats. Nederland gaat goud winnen. Nederland wint goud, Jan. Nee, lopen. Ronald lopen. Voorwijn en Nicole. Nee, hij, hij kan dingen. Zo kan ik me herinneren dat we uh, nou in een van onze eerste roeijaren... meedeen aan de trappenloop in het Nationaal Nederland gebouw... Zo, zo, zo hard mogelijk op. Maar hij loopt met die twee rondjes, Nou toch gauw een kilometer om het gebouw heen... hij loopt gewoon voorop en komt als eerste of tweede komt hij daar, boven, daar bovenaan... Zo verbazend. en Met roeien ook in het begin. Hij roeide met uh, uh, Victor van der Giezen in, in, in, in, in een twee zonder. Nou, en dan ging hij stiekem ook naast ons roeien. En dacht er wel van, hè? Op een gegeven moment ging hij ook meedoen met selecties. En hij werd nooit laatste. Terwijl wij vonden elkaar natuurlijk hartstikke goed. Er allemaal mensen die medailles uh, ook al hadden gewonnen. Ja, die ik niet. Ja, hij heeft de wereld, zeker de roeiewereld, uh, vaker verbaasd. Dus... Uh, ja, dat is toch wel het bijzonder. Als je met Diederik roet, je weet het maar nooit. Als ik nou zeg, we zijn je laatste spelen, de laatste keer knallen... wat zeg jij dan? Nou? Ik zeg nu nog niks, maar ik, ik, denk dat ik, nogmaals, ik denk dat de kans heel klein is... dat ik uiteindelijk nog vier uh, in een boot zit uh, op dat niveau. Ja, je weet het nooit, zeker, zeker bij Diederik niet. En, en ja, je had alle recht om deze vraag vier jaar geleden uh, ook aan Diederik uh, te stellen. Volgens mij is dat ook wel gebeurd. En volgens mij krijg je eenzelfde soort antwoord van nou... Het is, het is niet heel erg waarschijnlijk dat ik er over vier jaar nog steeds bij ben uh, en nog steeds het niveau uh, aan kan. hoe Diederik heeft aangetoond dat, uh, dat, hij dat, uh, dat dat bij hem niet het geval is. Hij is nog steeds het niveau van, uh, van vier of misschien zelfs wel acht jaar geleden. Zodanig het Krullenmuller museum in Otterlo heeft er een echte van Gogh bij. Hoort u zo meer over. Eerste verkeersinformatie. Dennis mooi. Goedemorgen. Een goedemorgen, Lara. Hoe is het op de weg? Nou, er staan nu zeven files. Over het algemeen gewoon de dagelijkse files die je op dit tijdstip zou verwachten. Maar er zijn er twee bij die wat langer zijn. Dat is de A4 richting Amsterdam. Dat is al een paar weken wat langer vanwege de werkzaamheden daar. Tussen Leidsendam en, en Zoetewoudendorp nu zes kilometer. En op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum staat tussen Knopendel en Leerdam vier kilometer. Er rijden geen treinen tussen Den Haag en Delft. Dat komt door een aanrijding. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Verwacht je nog iets bijzonders vanochtend? Nee, verwacht een normale spits. En dat betekent in dit tijd op het drukste moment. Dat is tussen 8,5, 9 negen zo zo'n 180 kilometer file. Oké, okay, tot later. Hoi. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. En Mark-Robin Visser is vanochtend op speciale missie. Codenaam DPE Next. Ja, zeg, ik heb toch gehoord dat er vannacht nog in New York een gorilla is vermoord. Wacht even meneer Landman, want ik, denk, ik wil eerst even ontsnapt. vragen of hier ook... Ja, of uh, ontsnapt, neem het niet kwalijk. Nee, ik maak het alweer erger dan het is. Wat gek is dat dan Ontsnapt. Wisten jullie dat? Ja, we lezen het vanochtend ook. Ja. ja? Ja. dus voordat meneer Landman hier het hek open doet, wil ik eerst even weten, zijn hier ook uh, gorilla's? Nee, we hebben hier in geen gorilla's. Dus wat betreft kun je gerust zijn. Is dat niet een onderdeel van het probleem? <lacht> nee, er komt een heleboel leuks en daar dat hebben we... Ge... er Want niet in. het is toch zo, kijk, als je in het nieuws wil komen... Dat, deden circusen, dat doen circussen ook wel eens, Ze laten ze even een tijger door het dorp lopen... en dan kom je in de krant enzovoorts. Nou, dat, zo kan je dat met een dierentuin natuurlijk ook doen. Uh, nee, dat is niet de manier waarop wij okay. met uh, onze dieren omgaan, nee. Ik stel okay. voor dat u toch het hek even open doet En dan, en dan uh, dat we in ieder geval... Ja, als er dan niets ontsnapt, dan is de NOS er gewoon bij. Ja. De <lacht> deur staat wagenwijd open. Is het ja. wel eens gebeurd? Uh, in onze, ja, we, we staan er al vanaf 1935, dus in onze historie is het zeker wel gebeurd ja. dat er eens een exotisch dier Emmen instormde. Dus, ja. uh, het meest fraaie verhaal dat ik uh, daarover gehoord heb: van, <kijst> dat is dat uh, cheetahs, jachtluipaarden, uh, in een splinternieuw verblijf kwamen. En die daar toch met een paar geweldige sprongen uitsprongen. En hier het uh, centrum van Emmen indraafden. Ja, <kijst> Nu is gelukkig een cheetah van al die katachtigen, nou ja, een van de minder gevaarlijke. Dus die hoef je ook niet te schieten. De, die zijn gewoon gepakt. Maar het, als, als verhaal is het natuurlijk wel geweldig. Dan gaat er wel even een siddering door, het, door al Ongetwijfeld. Als je dat hier los ziet lopen, ja, dan schrik je natuurlijk wel. Hè. Ik ben heel erg blij dat ik al zo vroeg met u, ik heb me er enorm op verheugd, de dierentuin in, in mag... Dat ja. stel ik bijzonder op prijs. Nou, u bent van harte welkom. Hartelijk dank. Wij lopen even door het Kassa. Uh, dit is het Kassa-eiland, zal ik het maar even noemen. Hè? Dat is dus waar in de zomer de rijen mensen, stel ik me zo voor. Ja, die uh... schreeuwende kinderen en kinderwagens allemaal uh, staan. En dan zien we hier even bij Kassa 1. De toegangsprijzen, dat is altijd wel handig... want dan weet je als ouder ook waar je aan toe bent... en of je daarna ook nog uit eten kan of niet. Enzovoort. Dus kan je maar ja. uitrekenen. Um, wat kost het tegenwoordig? 20 euro, hè? Ja, 19.50. 20 euro en 50 cent. Ja, ja dat is de huidige prijs. Dat is... En nou zag ik dus in de papieren ergens... dat dat straks 29 euro wordt. Dat is een... Per, per persoon. Een, per persoon, ja, zeker. Dus dat en dan krijg je er nog niet eens een loslopende gorilla bij... Nou, daar moet je dan maar blij, maar blij mee zijn. Nee, dat is een hoop geld. Maar je krijgt dan wel loslopende orang outangs bij je. Dat is natuurlijk... Je uh, zijn ja? ietsje minder snel, maar minstens zo spectaculair. Ja. En dan nou eventjes terug naar dat codewoord... waar Marcel en Lara het net over hadden. Dat is dan allemaal de prijs van DPE Next. En DPE, hè, dat staat dan voor Dierenpark. Dierenpark Emmen. Dat is jargon. Ja, ja precies. We zijn ooit aan het project begonnen en toen heette het Emmen 2010. Nou ja, dat nou. zijn we inmiddels ja. Ja. <laughs> Gepasseerd. Dus daarom DPE Next. Het is nu DPE Next. Ja, en dat is dan een. En daar moet geld bij? Het is een heel groot project en daar, ja, daar moet ook een heleboel geld bij om dat te realiseren. Maar het is ook wel nodig om, om, ja, om Emmen die impuls te geven. Want het dierenpark is voor Emmen natuurlijk wel een, een, een cruciale instelling. En het ging langzaam de verkeerde kant op, eigenlijk gaat het met heel Emmen langzaam de verkeerde kant op. Ja, er zijn meerdere diensten die, ja. uh, die gevaar lopen op dit moment. Ja, want want misschien blijft de belasting nog behouden voor Emmen. Daar wordt hard aan gewerkt. De, de belastingdienst bedoelt u. Ja. Weet u wat? Wij gaan de tuin in. Wij gaan er. Ga ik mee voeren? Uh, u mag mee. Moet ik luisteren aan? Nee, nee, nee. nee. Oh, al goed. Nou, dan gaan we aan de slag. Prima. Tot straks. Ja. Marco Robben Vissen loopt los in Dierenpark Emmen wordt aangeraden oogcontact te vermijden. <laughs> het is tien minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er is een nieuw schilderij van Vincent van Gogh ontdekt. In Nederland nog wel. Het Kuller muller Museum in Otterlo. Is er na een röntgenscan achtergekomen... dat een schilderij uit de eigen collectie echt een originele van Gogh is. Het gaat om een bloemstilleven dat al sinds 1974 in het museum hangt. Lis Krijn, hoofdcollectie en presentatie van het museum. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, hoe komt dat, dat het nu pas duidelijk wordt dat het echt om een Van Gogh gaat? Want het, het schilderij is een keer ja, al afgeschreven en als anoniem betiteld, hè? Ja, het is binnengekomen als een Van Gogh in 1974. Maar eh, al sinds de binnenkomst was er getwijfeld door allerlei deskundigen op het gebied of het wel een echte Van Gogh was. Uh -huh. Daarom hebben wij op een gegeven moment, die twijfels werden zo sterk in 2003 bij het uitkomen van de bestandskatalogie van de schilderijen Is de schilderij afgeschreven? Sindsdien stond het bekend als uh, anoniem. Uh -huh. Maar inmiddels zijn de technologieën zoveel verbeterd te dat er uh, uh, een ruggescans gemaakt kunnen worden. Waardoor je een onderschildering kan zien. En dat heeft een hele grote doorbraak veroorzaakt in uh, de toekenning nu toch aan Frog uiteindelijk. Ja, en mevrouw Krijnen, die onderschildering uh, die betreft twee worsten. Het is een ja. soort, soort studiestuk. Hè? En daarvan is wel vrij zeker, nou misschien wel 100% zeker, dat dat van Van Gogh is. Ja, want Hoe dat? Zit dat uh, dat meldt u ook dat, dat die worstelaars heeft hij uh, gemaakt, heeft hij geschilderd in Antwerpen. In de tijd een paar weken dat hij daar aan de academie uh, lessen heeft gevolgd. En daar heeft hij ook melding van gemaakt in een brief aan zijn broer Theo. En toen het, daar staat ook in dat het een groot stuk was met twee worstelaars. En dat oh. hij er zelf erg tevreden over was. Maar wacht even. Ik voel een addertje onder het gras aankomen. Stel nou dat Van Gogh um, die worstelaars uiteindelijk bij het grofvel heeft gezet. En dat iemand anders dat over heeft geschilderd. Zou dat niet kunnen? Ja, het is natuurlijk niet alleen. Dat zou natuurlijk in principe zou dat kunnen. Maar uh, de, de, alleen zo'n scan is natuurlijk niet het enige argument. Uh, er is met een uh, multidisciplinair team gekeken. En er zijn allerlei argumenten opgevoerd waarom toch blijkt dat het uiteindelijk een vervolg is. Maar die scan is wel heel erg belangrijk, omdat we dan een verwijzing hebben naar die brieven. Maar die bloemen die zien er toch wel vrolijk uit en kleurig en vrij gedetailleerd. Het is niet echt van Goghs. Nou, het is van in zijn overgangsperiode. Hij, is, hij heeft het doelstelling gemaakt in 1886, toen hij net in Parijs was gearriveerd vanuit Antwerpen. En toen was, dat was eigenlijk zijn kennismaking met de jonge Franse kunst. Met, toen is hij gaan experimenteren met kleur, met techniek. Met dat soort dingen. Dus vandaar wat wij tegenwoordig als Van Gogh zien... is of een hele vroege Van Gogh uit Nune, denk aan of een late Franse, uh, ons achter Van Gogh. Ja, maar, maar was dat ook in eerste instantie een beetje uh, wat uh, de twijfels deed er Dat het misschien iets te vrolijk is voor een Van Gogh? Iets te kleurrijk? Uh, nou, nee, niet te, te vrolijk, maar uh, niet specifiek zijn stijl. En het was zo'n groot formaat. Dat, dat was oh, okay. ook een reden waarom hij uh, schildert normaal op kleinere formaten. Nu. Hm. Gaat u nu uw hele depot doorlichten? Röntgen? En, nou, Theo. Nee hoor. we weet maar niet. nooit. Nou, wij, houden, wij hebben nauw contact en we uh, doen nauw onderzoek naar onze verhoofd uiteraard. Want dat is een grote om die te hebben, kan ik u vertellen. Maar die, uh, er zijn een aantal schilderijen met onderschilderingen bekend. En daar gaan we uh, als het mogelijk is met de nieuwe techniek uh, opnieuw naar kijken, ja. Goed, mevrouw Krijm, gefeliciteerd met de aanwinst. Dank u wel. En bedankt voor de toelichting. Ja, dank u. Goedemorgen. Dag. Het NOS Radio 1 -journaal. De ochtendkranten. In de Telegraaf een, een nieuwe foto van Willem Holleder. Uh, ja, de foto doet meteen denken aan de laatste beroemde foto van Holleder... zittend op zijn scooter gekleed in het zwart. I am back in town, lijkt hij te willen uitstralen, schrijft de Telegraaf. Hm, hij ziet er wel wat ouder uit. Volgens de krant zijn de donkere wolken van justitie... Niet, nog, ook nog niet boven zijn hoofd verdwenen. Hij wordt nog steeds beschouwd als een van de hoofdverdachten... in het passageproces over een reeks moorden in de onderwereld. Ongeschijnlijk maakt Hollenheider zich weinig zorgen. Hij dook de afgelopen weken op in Weesp, Breukelen, Landsmeer, Laren en Bergen... waar hij zich gewillig liet fotograferen door voorbijgangers. Pensioenfondsen hebben een slechtere financiële positie dan nodig. Dat komt doordat er veel onkunde is bij bestuurders. Het Financiële Dagblad heeft verschillende bronnen gesproken in de pensioenwereld. Die zeggen dat de bestuurders ingewikkelde constructies om risico's af te dekken niet hebben begrepen. Het toezichthouder, de Nederlandse Bank en de brancheorganisatie van pensioenbeheerders bevestigen volgens de FD... dat sommige pensioenfondsen er slecht voor staan door onkunde bij de bestuurders. De Nederlandse Bank zegt fondsen daarop aan te spreken. Maar de Nederlandse bank vonden ze het gaat en ook niet hoeveel het er zijn. De Volkskrant maakt melding van de zorgen die er zijn... over de toename van de multiresistente variant van TBC. Die is in de landen van de Europese Unie bezig aan een opmars. Het aantal patiënten bij wie praktisch geen enkel medicijn meer helpt... is in 2010 toegenomen tot 13 van de TBC gevallen Dat Blijkt uit cijfers van de Europese Gezondheidsdienst... en de Wereldgezondheidsorganisatie. In Nederland zijn in 2010 bijna 1100 gevallen van TBC geregistreerd. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt morgen de cijfers... voor de rest van de wereld bekend. Maar Artsen zonder grenzen signaleert nu al een wereldwijde crisis... rond multiresistente tuberculose die alarmerende vormen aanneemt. Bedreiging van politicus is opeens uit de mode, kopt het AD. Het aantal meldingen over kogelbrieven, haatraps en bedreigingen per mail lag in 2010 veel lager dan in de jaren daarvoor. In 2008 waren er nog ruim 300 ernstige zaken. Vorig jaar waren dat er nog maar 107. Afgelopen jaren lag dat aantal minstens boven de 200... Van de 107 zaken vorig jaar zijn er inmiddels 44 opgelost. En de daders zijn vaak minderjarige scholieren... die niet beseffen wat de gevolgen zijn voor zichzelf en voor het slachtoffer. Om deze jongeren voor een stommiteit te behoeden... ontwikkelen Politie Haaglanden en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... het lespakket Cybercrime. Mogelijk heeft dat ook een rol gespeeld bij het terugdringen van het aantal bedreigingen. Dan nog naar NRC Next, want PVV'er Hero Brinkman zegt in die krant dat hij is voorbereid op elke mogelijke uitkomst. Hij reageert ermee op de vraag of hij mogelijk uit de partij wordt gezet of zelf opstapt. Brinkman uit de vorige week wederom felle kritiek op zijn partij, onder meer over het Polenmeldpunt. In het interview zegt Brinkman dat zolang Geert Wilders actief is in de politiek, Wilders zijn politiek leider zal zijn. En daarmee nuanceert hij wel zijn voorstel voor een leiderschapsverkiezing zoals bij de Partij van de Arbeid. Brinkman heeft niet de intentie Wilders uit te dagen, het eventuele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 Boon-Edam, beveiligingsdeuren. LC, RVS-sanitair. FACRO, dakvensters. En Giflon, gietvloeren. Meer weten? Ga naar bouwconnect.nl en sluit u aan. Bouw mee! Bouwconnect is een gezamenlijk product van KPN en de twee snoeken. Bekijk ons verhaal op adloncardies.nl. Van 1916 tot 2016 in 2,5 minuut.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 De nieuwe Randstad Werkpocket is uit. Hierin leest u onder andere alles over uw verplichtingen bij reïntegratie. Vraag hem nu aan op Randstad.nl. Dit is Radio 1.